Goedemiddag. Hé hey jongens en meisjes, dames en heren, probeer je eens even voor te stellen. Een gevreesde is terrorist bekend in het nieuws Jihadi John, of hoe die ook heet, is op weg naar Damascus om daar een aantal grote aanslagen te plegen specifiek op christenen en op kerken. Want hij haat christenen met een diepe haat. En hij denkt ook nog eens dat hij Allah daar een groot plezier mee doet. Maar dan, terwijl hij daar met zijn collega's op weg is naar Damascus, verschijnt Jezus aan hem in het visioen. Hij valt op zijn knieën. En daar in de woestijn geeft hij zijn leven aan Jezus. Hij bekeert zich en hij wordt de grootste evangelist ooit. Wat, wat zou je denken als je dat nieuwsbericht zou lezen? Dat kan niet. Het is fake nieuws. Luister dan naar het verhaal van een andere terrorist. 2000 jaar geleden. Het is het verhaal van Saulus, de Hebreeuwse naam van de man die wij met zijn latijnse naam kennen, Paulus. En Saulus was een bloedfanatieke farizeeër. Hij was onderdeel van een secte die, die iedereen die anders geloofde dan het geloof wat zij hadden, zouden aanpakken en woude vervolgen, vooral degene die niet Alleen in jawede de God van Israël, geloofde. Maar die daarnaast ook in een gekruisigde rabbi, Yeshua of Jezus, geloofde. Waarvan ze ook nog eens claimden dat hij opgestaan was, was uit de dood. Die mensen die christenen genoemd werden, volgelingen van Jezus, volgelingen van de weg. Die moesten opgejaagd worden, die moesten achtervolgd worden, in de gevangenis gestopt worden en zo nodig doodgemaakt. Worden. Nou, die Saulus is dus onderweg naar Damascus. Laten we zijn verhaal lezen. Dit is wat er dan gebeurt. Handelingen 9, vers 1. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damascus opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zoals vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en de maskers naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen, Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Hij vroeg, wie bent u heer? Het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar ze zagen niemand. Saulus, Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakte hem bij de hand en bracht hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In de visioen zei de Heer tegen hem: Ananias! Hij antwoordde: Ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt, hem de hand oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde, heer, van vele kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heilige Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien, ja, bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei, ga, want Hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volkeren en heersers en onder alle Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet leiden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus die aan u verscheen is op de weg hierheen... om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien... en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus ogen vielen. Hij kon weer zien. Hij stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerling in Damascus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. En alle die hem hoorden, waren stom verbaasd en vroegen, dat is toch de man die in Jeruzalem de volgelingen van die Jezus naar het leven stond. En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hoge priesters. Saulus optreden werd echter steeds krachtiger. En hij bracht de in Damaskus wonende Joden in verwarring, door aan te tonen dat Jezus de Messias is. Dit is het woord van God. Saulus is dus onderweg naar Damaskus om de kerk daar te vernietigen. En hij voelt zich machtig. Hij heeft toestemming van de hoogste machthebbers. Hij heeft soldaten bij zich. Niemand en niets kan tegenhouden. En hij voelt zich ook nog eens rechtvaardig. Hij heeft echt het idee dat hij hiermee Gods wil doet. En dan, uit het niets, wordt hij verblind door een ongelooflijk stralend, oogverblindend licht. Hij kan het niet aanzien, hij wordt het letterlijk en figuurlijk door verblind. Op dat moment krijgt hij een glimpje van de onvoorstelbare grootheid en heiligheid en de heerlijkheid van de opgestane Jezus. Hij valt neer van zijn paard. Hij ligt al op de grond. En vervolgens hoort hij de stem van die Jezus. Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Is dat niet fascinerend? Saulus slaat de kerk, maar Jezus voelt de pijn. Saunus vervolgt de kerk, maar Jezus zegt, je vervolgt mij. Het is bijzonder, toch? En toch, als je het Nieuw Testament goed leest, dan zie je keer op keer... dat de kerk het lichaam van Christus genoemd wordt. Het lichaam van Jezus. En dat Jezus het hoofd is. En dat Jezus en de kerk zo nauw verbonden zijn met elkaar... dat Jezus voelt wat de kerk voelt... Dat wat de kerk ervaart, dat Jezus dat ervaart. Nou, probeer je eens voor te stellen. Je hebt duizenden christenen vervolgd. En dan verschijnt de Heer aan je en dan zegt, zegt hij dat je Hem hebt vervolgd. Je dacht echt dat je er God aan plezier mee deed. En nu besef je dat je tegen God zelf aan het vechten was. Je dacht dat Jezus een gevaarlijke idioot was. Maar nu blijkt hij Heer te zijn. Je dacht dat jij de baas was. En nu zit je daar vast in de Je kan geen kant op. Je bent zwak, je bent blind. En je bent ook nog eens afhankelijk van degene die je een paar uur daarvoor nog naar het leven stond. Hoe zou jij je voelen? Zeker weten. Saulus heeft de meest miserabele dagen van zijn leven. Hij heeft diepe rauw. En dat laat hij zien door drie dagen en drie nachten lang niks te eten en niks te drinken. Nou, Dat is nog eens een manier om je brouw te tonen. In een, in een heet en droog land als Syrië. Om dan helemaal niets te drinken, Saulus moet onvoorstelbare dorst gehad hebben. Maar de dorst in zijn zier is nog veel groter. Dus hij bidt non-stop tot de Jezus die hij nooit gekend had. En ondertussen roept diezelfde Jezus dus Ananias. Een van de christenen in Damaskus. Om naar Saulus toe te gaan. En ik, ik kan me Ananias reactie helemaal voorstellen. Heer, u moet een grapje maken. Die man die staat ons naar het leven, die probeert ons allemaal een kopje kleiner te maken en ik moet naar hem toe gaan. Dat kan niet. En dan geeft Jezus hem een antwoord wat onvoorstelbaar is, wat, wat Ananias waarschijnlijk nooit verwacht had. Ananias ga, want Saulus is het instrument in mijn hand waarmee ik mijn naam bekend zal maken aan alle volken en aan alle machthebbers. Ik, ik, zie, ik zie Ananias zo voor, maar z, zijn hoofd schuddend en denkt, nee, ik, ik, ik, ik versta dit verkeerd. Deze terrorist, een instrument in Gods hand. Maar God zegt, ga, ga. Dus hij gaat. Waarschijnlijk met grote tegenzin, maar puur in gehoorzaamheid. En het moment dat hij die kamer binnenkomt waar, waar Saulus zich bevindt, vloeit. De angst en de haat van hem af. En voelt hij de diepe liefde en compassie voor Saulus. Hij noemt hem zelfs broeder. Hij legt hem de hand op. En ogenblikkelijk kan Saulus weer zien. En hij laat zich dopen. Wauw. Wat een verhaal hè. Wat kunnen wij ervan leren als oase hier in Amsterdam Nieuw-West in de 21ste eeuw. Ik denk een heleboel, maar er zijn drie hele belangrijke, mooie lessen die ik geloof dat we van dit verhaal kunnen leren. Allereerst, deze les. Namelijk dat niemand buiten het bereik van Gods liefde valt. Niemand. Ik geloof dat dit verhaal van Saulus een gigantisch grote bemoediging is voor ons allemaal omdat het laat zien dat hoe groot de rotzooi ook is die we van ons leven gemaakt hebben. Dat God ons wil vergeven. Dat God ons wil genezen. En dat God ons wil gebruiken. Weet je, God kijkt niet naar ons verleden. Maar hij kijkt naar wat hij van ons kan maken. Hij kijkt naar onze toekomst. En hij is gespecialiseerd in de meest moeilijke gevallen. Dat zie je door heel de Bijbel heen. Noach had een drankprobleem. Sarah was ongeduldig. Jacob was een leugenaar. Simpson was een seksverslaafde. Gideon was een lafaard. David ging vreemd. Petrus had een veel te kort lontje. Thomas was een twijfelaar. Maar voor God was dat geen obstakel om hen te gebruiken. Want hij zag wat hij van hen kon maken. Mannen en vrouwen die hij kon gebruiken als zijn instrument. Juist niet dankzij, maar door hun gebrokenheid heen. Om zijn liefde aan andere mensen te tonen. Weet je, dit is zo anders dan hoe wij onszelf en anderen beoordelen. Hoe hoe, veroordelen, hoe beoordelen we iemand die gigantisch de fout ingaat? Kijk maar naar de maatschappij. Als iemand gigantisch de fout ingaat, wat doen we? We disqualificeren die persoon voor de rest van zijn leven. Kijk maar naar iemand als Diederik Stapel. Hij komt niet meer aan de bak. Of hoe beoordelen we onszelf als we gigantisch de fout ingaan? Als we het weer verknallen? Hoe makkelijk is dan niet dat stemmetje in ons hoofd Nee, nu heb je het echt voorgoed verknapt, bij God. Nu kan Hij je echt niet meer vergeven en gebruiken. Vergeet het maar. Het verhaal van vandaag laat zien dat Gods wijze compleet verschillend is. En die manier kun je maar met één woord samenvatten. En dat is genade. Genade. Het is niet zo dat hij niets om onze fouten geeft. Zo van, "Auw, oh, Saulus heeft duizend christenen vermoord. Geen probleem. Zien we gewoon door de vingers. Nee, hij neemt ons kwaad juist zo serieus... dat hij bereid was ervoor te sterven. Dat is het evangelie. God, die mens werd, één van ons werd... in de persoon van Jezus... Om onze plaats in te nemen. Hij nam onze plaats in allereerst. Om het volmaakte te leven. leven te, wat hij, wij eigenlijk hoorden te leven. En vervolgens nam hij onze plaats in. Door de dood te sterven. Die wij verdienden te sterven. Jezus koos ervoor. Om al onze rotzooi. Om al onze ongeloof. En rebellie. En onverschilligheid. En schuld en schaamte op zichzelf te nemen. En hij werd er letterlijk door verpletterd. Hij riep uit, vader, waarom heeft u mij verlaten? En toen stierf hij. Toen stierf hij. Maar na drie dagen stond hij op uit de dood. En daarmee liet hij eens en voor altijd zien... dat Jezus groter en sterker is en overwinnaar is... over alles wat wij verkeerd hebben gedaan. Over al het kwaad. Over alle schuld en schaamte... Het goed nieuws, want daardoor mogen wij weten dat God ons verleden niet alleen wil vergeven, maar nooit meer tegen ons zal gebruiken. En hoe vaak we ook nog onderuit gaan en struikelen, we mogen weten dat niets, maar dan ook helemaal niets ons nog kan scheiden van Gods liefde. Daarom heet dat goed nieuws. En weet je, en als we dan de neiging hebben om, om, om weer te denken van nee, God kan mij niet accepteren, God kan mij niet gebruiken, bedenk dan dat God onze zonde weggedaan heeft aan het kruis. Alsof hij onze zonde, alles wat we fout hebben gedaan, in de diepste oceaan heeft gegooid en er vervolgens een bordje bij heeft geplaatst, verboden te vissen. Dat heeft hij gedaan. Als wij maar ons vertrouwen op Jezus stellen. En het gigantische offer wat Hij voor ons volbracht heeft. Dus dat is de eerste les. Niemand valt buiten Gods liefde. Door wat Jezus gedaan heeft. De tweede les. Gods liefde verandert ons volledig. Gods liefde zorgt niet alleen voor vergeving. Het zorgt er ook voor dat wij gaan veranderen. Misschien nog wel meer dan wij ooit voor mogelijk hadden gehouden. Kijk naar Saulus. Het moment dat Jezus hem de hand oplegt, is het alsof de schellen van zijn ogen vallen. Kan hij weer zien. Komt er licht in zijn leven. Niet alleen in zijn ogen, maar juist ook in zijn hart. En daarom laat hij zich meteen dopen. Hij gaat kopje onder. Samen met Jezus sterft hij aan zijn oude leven. Laat hij zijn oude leven achter in het water en komt hij naar boven. Samen met Jezus tot een nieuw leven. Niet lang een terrorist tegen Jezus, maar een evangelist voor Jezus. Het is in een kwestie van, van drie dagen, verandert hij compleet. Wordt hij de grootste evangelist ooit? Een evangelist die een derde van het Nieuw Testament heeft geschreven. Terrorist. En zonder hem. leefden wij hier in Europa waarschijnlijk nog in de duisternis. En aanbaden we goden Astor en Wodan. En liepen we met de grote bel. Ik weet het niet. Hebben we allemaal aan Saulus, of zoals wij hem noemen Paulus, te danken. Weet je later herinnert Saulus zich die, die verandering. En dan, dan schrijft hij het volgende over dat wonder wat met hem gebeurd is en, en met anderen gebeurt. Hij zegt in 2 Corinthië 5 vers 17. Iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping. Is een nieuw persoon. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dit alles is het werk van God. Dit is precies wat met hem gebeurd is. Saulus is compleet veranderd. Echt helemaal nieuw. Weet je, soms wordt dit verhaal, bekeringsverhaal, gebruikt als een soort meetlat. Ik weet niet of je het wel eens gemerkt hebt. Je leven wordt als het ware langs die meetlat gelegd. En er wordt gedaan alsof iedereen zo'n plotselinge en radicale bekering zou moeten meemaken. Want anders ben je niet echt christen. Nou, ik... Eerlijk gezegd, ik geloof dat dat complete onzin is. Want God gaat met iedereen zijn eigen weg. Voor sommigen gebeurt het inderdaad dat die, die omkering, die bekering plotseling en radicaal is. Dat was bij mij het geval. Maar bij anderen gaat het anders. Mensen groeien op in een christelijk gezin, gaan altijd mee naar de kerk, geloven altijd, zijn nooit van God afgeweken, maar langzaam maar zeker krijgen ze een... Een steeds dieper verlangen om, om Jezus te volgen. En vervuld te zijn met zijn geest. En dat is vervolgens het verhaal van mijn vrouw Linda. En wat je verhaal ook is, het is eigenlijk niet zo belangrijk. Het enige wat belangrijk is, is dat je je ogen geopend worden voor wie Jezus is. En wat Hij voor jou gedaan heeft. En dat je je heel je leven dan aan Hem gaat overgeven. En zegt, Heer, ik wil u volgen. En dat verandert ons leven. Dat valt op. Dat valt op. Ik, ik ervoer dat weer een, een, een jaar geleden. Ik leidde een, een trouwdienst. Ik werkte nog niet voor OAS, dat was nog voor Crossroads. En ik, ik leidde een trouwdienst van, uh, van een stel die vrienden heeft die mij nog kenden van vroeger. Dus van voordat ik tot bekering kwam. En die mensen die kenden mij nog als een jongen die alles deed wat God verboden had. En als er iemand niet serieus met God bezig was, dan was ik het wel. En sindsdien hadden ze mij dus nooit meer gezien. Nou, moet je je voorstellen, ze zitten daar in de zaal en ik, en ik kom naar voren... en ik begin die dienst te leiden en ik begin vol passie over Jezus te spreken. Nou, ze zaten echt met zulke ogen te kijken... En de dienst was nog niet afgelopen. Of ze kwamen letterlijk naar me toe gerend. En ze pakten me bij de schouders. Ze schudden me door elkaar. Vertel, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Het enige wat ik kon zeggen, Jezus. De liefde van Jezus. Heeft mij bij mijn nekvel gegrepen En heeft mij veranderd. En dat doet hij niet alleen bij mij. Dat kan hij en wil hij bij ons allemaal doen. Dus God's liefde. Het verandert ons volledig. De derde les. God wil ons gebruiken om anderen zijn liefde te laten zien. Weet je wat ik zo mooi vind aan dat verhaal? Is dat God Ananias gebruikt om Saulus weer te laten zien. En om hem vervuld te laten worden met de heilige geest. Waarom? God had het toch ook gewoon bam daar in de woestijn kunnen doen. Zonder een mens te gebruiken. Wat ik zo mooi vind van God is dat hij dat bijna nooit in zijn eentje doet, maar bijna altijd gewone mensen daarvoor gebruikt. Gewone mensen zoals Ananias. Want wat, wat weten we eigenlijk van Ananias? Het enige wat we weten is wat er in vers 10 staat. In Damaskus woonde een leerling, een leerling van Jezus, die Ananias heette. Dat is alles. Ananias was een gewone jongen. Waarschijnlijk buiten zijn directe kennissenkring en familie kende niemand Ananias, hij was een nobody. Maar voor God was dat ook helemaal niet belangrijk. Voor God telde maar één ding, namelijk dat Ananias een leerling van Jezus wilde zijn. Een discipel. Want alleen een leerling van Jezus was bereid om Jezus te gehoorzamen, om te doen wat Jezus zei, ook al snapte hij daar ga je geen hout van. Alleen een leerling van Jezus is bereid de handen van Jezus te zijn. Te doen wat Jezus zou doen als hij in Ananias schoenen zou staan. En daarom legt hij zijn voormalige aartsvijand de handen op. En bidt hij voor hem. En ziet ze alles weer en wordt hij vervuld met de Heilige Geest. Ananias kan dat doen omdat hij met dezelfde geest vervuld is waar Jezus mee vervuld was. Toen hij hier op aarde rondloopt. En het goede nieuws is dat diezelfde Heilige Geest dus beschikbaar is voor ons hier vandaag de dag. In Nieuw-West, in de 21ste eeuw. Ook wij mogen vervuld worden met de Geest en de handen van Jezus zijn. Door de kracht van diezelfde Geest mogen wij ook bidden voor genezing. Mogen wij ook mensen de hand opleggen... zodat ze vervuld worden met de Heilige Geest? Mogen wij het evangelie, het goede nieuws van Jezus... delen zodat mensen... als het ware... weer geestelijk gaan zien tot geloof komen? Zo wil God ons... jou en mij gebruiken... om anderen zijn liefde... te laten zien. Nou, wat, wat denk je... als, als jij hoort... God wil jou gebruiken. Ik denk dat heel veel van ons diep van binnen denken. Ja, God wil hem gebruiken. Want, want hij heeft zoveel Bijbelkennis. Of haar gebruiken, want zij gelooft zoveel. Of haar, want zij is zo heilig. Maar mij? Nee. Nee, mij. God kan mij niet gebruiken. Want, vul maar in. Ik ben te jong of te oud... Of te zwak, of te depressief, of ik heb te veel twijfels, of te veel verslavingen, noem maar op. Herkenbaar? Ik ben nu elf jaar voorgehaald, ik heb die twijfels nog steeds. Maar weet je, als we zo denken, dan vergeten we dat het er helemaal niet om gaat hoe goed wij zijn. Maar dat het enige wat telt, is hoe goed God is. Hoe jong, of hoe oud, of hoe zwak, of hoe ziek, of hoe depressief, of hoe twijfelend, of hoe verslaafd we ons ook voelen, God wil ons gebruiken. In het Engels zeggen ze, God does not call the qualified, He qualifies those He calls. Even in het Nederlands, God Roep niet alleen hen die toegerust zijn. Nee, hij rust toe hen die hij roept. En ik heb goed nieuws. God roept ons allemaal. God roept ons allemaal. En hij wil ons gebruiken hoe zwak we ons ook voelen. Hij wil juist zijn krachten, onze zwakheid heen openbaren. Het enige wat hij van ons vraagt, is dat we zijn leerling willen zijn. Dat we bereid zijn naar hem te luisteren en hem gehoorzaam willen zijn. Dat we hem willen gehoorzamen met vallen en opstaan. En weet je, zo roept God ons om net als Ananias de handen en voeten van Jezus te zijn. Om een kerk te zijn die naar buiten gericht is en juist op zoek gaat naar de mensen die het meest van Jezus verwijderd zijn. Zoals Saulus. En daarom wil ik afsluiten met deze vraag. Van welke persoon in jouw directe kennissenkring, in jouw directe omgeving, kun jij het je vrijwel niet voorstellen dat die persoon Jezus gaat leren kennen en in hem gaat geloven? Omdat die persoon zo ver van God afstaat, omdat hij zo anti is. Kan je iemand bedenken? Ik, ik, ik kan een paar mensen bedenken. Maar ik wil ons uitdagen om de komende tijd juist voor die persoon te gaan bidden. Want weet je, als je dat gaat doen, dan gebeuren er twee dingen. Allereerst, God gaat dat bidden gebruiken om te werken in het hart van die persoon. Om misschien bij die persoon een, een honger en een dorst naar God op te wekken die die persoon nooit en ten nimmer heeft gehad. Dat is één. Maar het gaat ook wat bij jou doen. God gaat door dat bidden ook in jouw hart werken. En die gaat je een liefde en compassie voor die persoon geven die jij misschien nog nooit gevoeld hebt. En je gaat de verlangen krijgen om, om iets van de liefde van Jezus met die persoon te delen. God gaat dat gebruiken. En daarom heb ik een, een, een opdracht voor jullie. Als het goed is, ligt er een briefje onder je stoel. Er liggen er een paar pennen aan de zijkant. Misschien kun je er een paar doorgeven. Misschien Koen en Manon kunnen jullie alvast heel zachtjes gaan spelen. Zodat we ja, even de tijd kunnen nemen om, om even kort na te denken. Wie is, wie is nou die persoon waar ik de komende tijd voor mag bidden? En misschien zeg je... ja. Hallo Martijn, ik, ik ben hier meegenomen vanochtend of middag en ik geloof zelf nog helemaal niet in God. Nou, misschien moet je je eigen naam dan op dat briefje schrijven. En moet je God vragen om zichzelf aan jou te openbaren. Dus bedenk, wie kan jij je vrijwel niet voorstellen dat die persoon God leert kennen? De Saulus in jouw leven. En misschien, ik wil je uitdagen om voor die persoon te gaan bidden. Schrijf die naam op, zodat je dat briefje in je Bijbel of in je agenda kan stoppen. Zodat je elke keer weer herinnerd wordt aan die persoon. Zodat je keer op keer voor die persoon kunt gaan bidden. Ja? Zullen we even de tijd nemen om daarover na te denken? Dus wie is de Saulus in jouw leven?